Middernacht, het is nu zondag 20 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo zijn een dode en meer dan 600 gewonden gevallen. De dode was een betoger van 23 die in het ziekenhuis bezweek aan een schotwond. Egyptische demonstranten eisten dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak.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 Sinds de brand vanmiddag uitbrak worden er continu metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. In de riolering in Raalte in Overijssel zijn insecticiden geloosd. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. De restanten van de giftige stoffen worden komende dag met tankwagens afgevoerd. Het gif is vermoedelijk geloost door een bedrijf dat vlooiebanden maakt. De Libische interim-premier Al-Kijp heeft het buitenland verzekerd... dat Saif Gaddafi een eerlijk proces in eigen land krijgt. De internationaal strafhof heeft gevraagd om de uitlevering van Saif. Maar de premier zegt dat het Libische volk het recht heeft om hem zelf te berechten. De zoon van de verdreven en gedode dictator werd afgelopen ochtend gevangen genomen... in de woestijn in het zuiden van Libië. Hij probeerde naar Niger te vluchten. Dan het weer. Vannacht in het hele land nevelig en mistig... en op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht...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 Wherever Something Beyond the sky It's been a long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 En I zei. help me please. But somehow it winds up Tja, nou echt, doe alsof je thuis bent. Wat heb je een mooie blouse aan? Hij doet het. Ja? ja? Kom ik binnen. En waar? Ja, ik ben hebben ze niks gehoord? We hebben niks gehoord. Niks gehoord. Begin ik gewoon, om... Begin ik gewoon opnieuw, ja? Ja, maar hij hangt mij nu weer op is zo'n vervelende gozer Goedenavond dames en heren. Dit hey, is Gert. Ik Volgens Hey Gert, kan je even de tune starten? Dan beginnen we opnieuw. Yo, oké, okay, thanks. Dit is Radio 1. BNN. De Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht, <laughs> ja. Ik was weer de gang opgelopen, maar wij waren al begonnen. Terwijl de, de lijnen ik. nog niet uh, helemaal... Uh, heb, je dat, uh, ik sta hier met Huub van der Lubbe, die net van een podium afkomt. Hij was in Beverwijk. Hij heeft daar een prachtig opge, op, opgetreden met de dijk. Echt, het was formidabel. En uh, uitgerekend op een avond als deze hebben we dan een technische storing. En, uh, ja. Heb jij dat ook nog wel eens? Dat hoort er ook. Gisteren speelden we in, uh, in een prachtig optreden in Enschede... in het uh, muziekcentrum. En uh, we beginnen en uh, de band zet, zet in. En uh, het gaat mooi van start. En ik loop het podium op en ik begin mijn eerste regel te zinnen. En ik hoor niks. En ik zie aan de, aan de mensen in de zaal, die horen ook niks. Dus ik begin nog een keer die eerste regel. De muziek gaat gewoon door. Niks. Nog een keer die eerste regel. Ja... Dat kan dus. Dat is techniek. Dan, dan staat er toch ergens een knopje uit. Een heel verborgen knopje. Bekende de geluidsman later. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. Maar maar het is je... allemaal mensenwerk. Uiteindelijk. Gelukkig ja, maar, hoor. Vind absoluut. Ik. Maar je loopt op. Je hebt jezelf opgepept, denk ja, ja, ik. In ja, ja, ja. de coerissen. Dan loop je op. En je denkt, nou, die eerste zin die moet eruit rollen. Ik ja, moet die zaal ja. pakken. En ja. dan doet hij het niet. Wat gaat er dan door je heen? Ja, nou, kijk. Als, het, uh, als je toch al beetje shaky in je schoenen staat... Dan kan, het heel, dan kan dat heel erg vervelend zijn. En je de echt de grond onder je voeten wegslaan. Maar dat was gisteravond helemaal niet aan de hand. Want ach, je denkt, oh ja... Hey, dat is het fijnst als je merkt dat je zo in elkaar zit... dat je denkt, ach, dat doet het niet toe. Kom wel goed, kom wel goed, kom wel goed. En na drie, vier keer komt het inderdaad goed. En dan denk je... Maar het is, ja... Dus mijn, het, het kan ook, het kan ook precies uh, ja, dat je denkt van, oh god, god, nee, dat wil ik niet. Ga je mijn schoenen staan? Ja, ja, ja. Nee. Maar het heeft er wel mee te maken met hoe, hoe je je toch al voelt, weet je? Want je kan als, als je als je ontspannen bent, ik ben op een goede manier gespannen voor de show, maar in wezen ontspannen. Want dat is natuurlijk het hele eieren eten van optreden. Dat je op het moment van grote spanning... de grootst mogelijke ontspanning moet kunnen opbrengen. Dat is een iets... Nou ja, dan moet, dan moet je gewoon ook veertig jaar voor muziek maken. Om daarachter te komen dat dat, dat eigenlijk het hele eieren eten is. En dat, dat geldt niet alleen voor uh, ja, muziek maken. Maar dat, ja, dat geldt denk ik... Misschien geldt het wel voor alle vormen van... Uh, ja, van, van optreden waar een zeker uh, ja, gewicht aan hangt... en waar veel mensen naar kijken. Ik bedoel, als je een penalty neemt in een vol stadion... dan moet je toch niet aan 65.000 mensen gaan denken. Dan moet je gewoon denken, nou, dat heb ik al zo vaak gedaan. Ik, hoe zal ik hem nu eens mooi meenemen? Die ram ik erin. Ja, ja, weet je. En dat geldt eigenlijk ook voor optreden. Van, uh, je moet niet denken, oh, al die mensen... Oh. Nee, je moet denken, kijk eens, ze zijn er allemaal voor ons... En, en, en, en daarvan genieten. Nou, ik zag jou oplopen vanavond. En ik dacht, nou moet ik goed, oplopen. Wat, of goed opletten. Hoe loopt hij op? Hoe kijkt hij? Maar wat gebeurt er dan? Want er is, er is iets. Er is een soort van... Ja, het publiek wordt bijna opgetild. Ja. Ja. En wij ook. Wij vinden het fijn. En dan vinden zij het weer fijn. Dat is een wisselwerking. En uh, ja. Ja, ik... Ik vind het heerlijk om op te treden. Ik, ik, wij, voor wat mij betreft is dat een soort van ja, een optelsom van, uh, ja, van wat ik doe. Daar, daar, daar heb ik eventjes voor, voor de duur van een optreden controle over de dingen. Zoals ik het wil. Er is met de jongens uh, over nagedacht hoe we het aan zullen pakken. Er is, voor die twee uur dat het duurt kan er eigenlijk bijna niets aan je aandacht ontsnappen, weet je wel. En dat is anders dan in het gewone leven. Want ja, gewoon, wat, wanneer heb je het nou in de hand? Je hebt niks in de hand. Je, je, je, je, ja, je bent overgeleverd aan de willekeur van de dingen... en van hoe het die dag weer zal gaan. Je probeert wel wat te plannen, maar er komt altijd wat tussen. Nou, ik vind het heel erg fijn dat we zoiets hebben als een band... waar voor de duur van een optreden eventjes lijkt te gelden van... Nou, dit is het. Dit weten we. Dit hebben we in de hand. Hier is over nagedacht. En als dat dan lukt, zo, zoals vanavond in Beverwijk, ja, dan geeft het, Dan voel je dat eigenlijk al aan het begin. Weet je, je voelt al eigenlijk aan het begin. Inderdaad bij het opkomen en hoe het dan klinkt en hoe iedereen erbij staat, Ik denk van, nou, dit kan niet fout gaan. Dit, dit is gewoon avond dat het allemaal klopt. En dat is het dan vervolgens er ook. Maar zou je het liever omgedraaid hebben? Dus dat jij eigenlijk, beetje... uh, nou dat je 22 uur van de dag eigenlijk aan het optreden was... en dat je alles geregeld had... en alles zo met, je, met de band en alles in de hand... en dan twee uur uh, improvisatie oh, in ja, het leven. Oh, ja, ja, ja, twee uur jazz. Ja. Gewoon uh, zonder afspraken. Uh, nou, ik... Ik, als ik spontaan antwoord geef op de vraag, dan zeg ik ja. Maar dat meen ik natuurlijk helemaal niet. Nee, ik heb wel eens een, een bundel geschreven die geregeld leven heet. Een dichtbundel. Waarin ik me dan in een gedicht wat geregeld leven heet... Uh, uh, verlang naar zoiets. Van, zou er, uh, oh, stel nou dat, het, dat dat mogelijk is, een geregeld leven. Dat je ieder moment van de dag weet wat er gaat komen. En dan je kijkt nergens meer van op. En... Maar daar kan je heel goed naar verlangen. Maar dat, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Dus daarom kan je er ook naar verlangen. Het is, het, het, het, het is een fictie. Het is een fictie. Het is een, uh... Maar dat zeg ik. Voor de duur van een optreden. Kan je het. Er, voor de duur van een toneelstuk. Daarom vinden mensen het fijn om toneelstukken te maken. Of zo. Uh, voor, voor de duur van zo'n. Daarvoor moet het ook een artistiek product zijn, denk ik. en Een artificieel ding, een kunstmatig ding. Dat kan je eventjes beheersen. Dan moet je het ook in een zwarte doos stoppen, in een soort theater. Waar de, de buitenwereld, hè, zelfs als er ambulances langskomen... of de hele wereld kan vergaan, dat hoor je niet in het theater. En uh, zo moet dat ook even zo zijn. Want anders, anders slaapt het weer binnen in, in, dat, in die nieuwe geconstrueerde werkelijkheid. Dat was vanavond. Vanavond ja. was het echt Kijk, je mag, de, je mag de wereld wel binnen laten komen... maar via jouw ja. teksten en via jouw uh, decor... en hoe jij dat dan wil. Maar niet, niet, niet spontaan, weet je. Want er moeten geen, er moeten geen relschoppers binnen te komen... of er moeten geen hè, weet je, demonstranten binnenstappen of zo. Hoe... Ja, hoe aardig dat natuurlijk ook weer is om te zien... hoe je er dan op reageert als acteur of als bandje. Maar eigenlijk moet dat... Ja, dat is de afspraak, dat maar het afgesloten vanavond is. Vanavond was het dan perfect. Echt een, een goede setlist, de band was strak... een goede hmm. zaal, goede akoestiek. En jij staat dan, dan twee uur... en dan ben je volledig uh, aan het genieten, volgens mij. Ja, ja, dan ja. heb je alles onder controle. Maar dan ben je ook in een soort van zevende hemel... waarin je zelf je eigen god bent. Uh, nou ja, en, en wel in een zeven van de hemel. Ja, dat is, dit, dit vinden wij het fijnst om te doen. En uh, ja, ik bedoel, we zijn bofkonten. Wie, wie, wie mag nou uh, doen wat hij wil, weet je? Dat, dat, dat, ja, dat zijn er maar een paar mensen op deze wereld... die echt kunnen, mogen doen... Uh, wat ze zelf voorzien en het aan uitvoeren. En dan komen de mensen kijken en die betalen hun geld voor ook, Ja En jij betaalt. Jij bent de god die daar staat. En je wordt ook nog aanbeden. ook. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Nou, god, het zijn wel allemaal grote woorden. En aan nee, nee, maar... Uh als je op, via deze omweg vraagt of ik het leuk vind. Ik <lacht> zeg, ja, dat vind ik leuk. En dat vind ik voor, die, voor, die, nee, voor de twee Nee, waarom ik het uur. zeg... ik was de laatste keer dat ik dit ervaren heb... Uh, was, dat was ik in een kerkje in, uh, in Rwanda, was met Pasen. En, en die mensen waren samengekomen en die waren met muziek bezig... en die waren met elkaar bezig en die hadden saamhorigheidsgevoel... die waren echt verbonden met elkaar en ik voelde dat... nou, ik mocht daartussen zijn en daar gebeurde iets. En dat had ik vanavond weer en volgens ja. mij... Is dat iets wat de dijk doet en wat jij doet, waarvan je denkt bij ja, wat gebeurt er precies? Nou, dat er uh, uh, ja, een soort van uh, religieuze component aan zit. Ik bedoel, wat jij dan ervaart in Rwanda, uh, dat, dat geloof ik wel. Alleen ik, ik vind dat niks uh, met God van doen hebben. Ik vind het juist met mensen van doen hebben. Dat, dat, daartoe zijn mensen in staat op hun best. Met elkaar in een ruimte. Als ze het vieren. En als ze iets. iets, iets, iets moois vieren. Uh, dat ze het fijn hebben met elkaar. Uh, dan lijkt er iets te ontstaan. wat je zo slecht kan benoemen. dat mensen al gauw dat. Ja, goddelijk of religieus noemen. Maar ik denk. dat is nou precies de mens op zijn best. En om daar maar een naam aan te geven. aan het gebeuren. Ja, zijn ze dat God gaan noemen. Of weet je wel. Maar dat heb. Ja. Ik heb die God niet zo nodig om dat te snappen. Het gebeurt bij een optreden ook. Er komen, er komen 400, 800, 1200 mensen die komen bijeen. Mensen die niet zo heel veel met elkaar van doen hebben. Behalve dan dat ze allemaal van de dijk houden. En ze komen als individuen binnen en ze gaan als een soort uitgelaten... Club, uh, gemeenschappelijk, weg. En dan denk ik, ja, kijk, zo kun je mensen verbinden met elkaar. Precies, maar wat is dan de magie? Wat hebben jullie? Wat doen jullie? Nou, we doen ons best. En, en uh, dat, uh, uh, ja... En, uh, en, en dat wordt al zeer gewaardeerd als je je best doet... als je dat niet met je pet naar maar En, en we, uh, ja... We, nou ja, ja we, we proberen vooral... Uh, Dingen te maken die we zelf mooi vinden. En we, en we vertrouwen er zomaar op dat er, dat er meer mensen zijn die dat mooi vinden. Wel, dat, dat geheim waar jij nu naar vist, dat weet ik ook niet. Als je maar ja, eerlijk bent ten opzichte van wat je doet. en als je het maar eerlijk meent. en, en als je er maar niet de kantjes van afloopt. Maar nou ja, dat doen we niet met de dijk, want ja, we zijn veel te streng. O, o, op elkaar en op onszelf. Uh, de muziek is een heilige zaak. Uh, nou ja, dat ging <lacht> zelf bijna over God. Maar, nee, maar dat is, dat is zoiets. Daar mag je niet uh, lichtvaardig mee om, omgaan, weet je wel? Dat, uh, dat, dat Ja, nee. Dat, dat doe je met hart en ziel of niet, weet je wel? Ja, het kan ook op vele manieren, maar. Dat is de opdracht zoals wij hem ons hebben gesteld. Nou, omdat jij zegt, muziek is een heilige zaak. Laten we dan luisteren naar toch een van de grootste predikanten hiervan. Echt de, de man waar jullie hiermee hebben samen uh, mogen werken. Ja, ja. ja. Solomon. Zullen we ja, een stukje vond... luisteren of wat wil je eerst iets vertellen oh. over Solomon? Want het is diepe zucht die ik hoor. Ja, ja, Solomon. We missen hem natuurlijk. en uh, ja. Uh, maar het, ja, ik heb dat wel vaker gezegd, maar het is... Uh, ja, mijn, mijn meest muzikale ervaring. heb ik met Solomon beleefd. toen we met hem in de studio zaten. Ja, toen ik erbij mocht zijn. En ik, nou ja, ik was er dan. om hem een beetje zo. Uh, door die liedjes te loodsen. Nou, geweldig was dat. En, en, en weet je, nou, Solomon is ook zo'n voorbeeld daarvan. Dat het. Uh, waar over, over het creëren van die, van die magie. Uh, Solomon was gul. Hij was ongelooflijk gul naar de mensen toe. Van, uh, als, hij, als hij de kans kreeg, dan, als hij de kans, ja, dan gaf hij mensen die hij zag... complimenten, dat ze er mooi uitzagen. Dat ze, dat ze heerlijk hadden gekookt. Dat ze, zus, dat ze zo... En zelfs de mensen die, uh, waar hij, die hem slecht behandelden... was hij eigenlijk heel gul tegen. We hadden bijvoorbeeld... Nou, in Brussel kwam er af en toe een taxichauffeur die... Nou, die had het er niet op. Dat hij zo'n zwaarlijvige uh, man in zijn auto moest meenemen. Dat was, vond hij allemaal maar gedoe. En dan ging er ook nog vaak een pannetje eten mee. Daar was hij helemaal niet gesteld op. Want hij was immers geen bestelauto, maar een echte luxe taxi. Die vond het maar niks. Dus we hadden... Soms hadden we de asshole chauffeur. Dat was hij dan en we hadden ook een heel leuke dus, uh, en dan iedere avond was het afwachten is het de S-hal chauffeur of uh, nee het is de leuke ah ja er ging een soort gejuich op maar als dan de S uh, chauffeur er was van ah oh, shit is well, well I'll pray for him ik zal voor hem bidden want hij ik zal voor hem bidden want hij mist een hoop hij moet het maar, maar, maar klaren met zijn zagarijn. Dat is, dat is, dan is, ben je niet te benijden. Je kan veel beter leuk in het leven staan en daardoor vrienden hebben. Hij zei, zei, zei, ik ga voor hem bidden. Weet je, nou, dat is, daar kan je van leren. Nou ja, daar kan je zeker van leren. En dan niet alleen, ik heb ook een keer Solmenburg op Noordje Jazz gezien. Nou, dat mm. is ook echt een ja. belevenis. Dat ja. is om te leren. Ja. Maar laten we de luisteraar niet kwellen. Laten we een stukje luisteren naar Solmenburg samen met de dijk. En eh, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Dan gaan we heel even luisteren naar de, de, de grote predikant. De man van de muziek. Solomon Burke met de dijk. Oh ja. Ja. When you don't know what you do, and your mind is getting dark, And the fire...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 Ja, in de documentaire van de dijk zit het nummer. En daar sta jij me daar nog te dansen en te genieten. Uh, wat is hier zo goed aan? Wat is zo goed aan Solomon Burke? Nou, nou dit, was, uh, dit was echt een doorbraak. Bij die opnames, want we hadden, al, we hadden er al uh, zo, zo ongeveer vier uur op zitten. Kijk, we, we hadden een strak programma. Hè? We moesten in vijf dagen tijd moesten we veertien nummers opnemen. En dat hadden we besproken met sommigen. Ja, ja, dat is oké, oké, oké. Maar we wisten niet hoe lang hij op een dag kon werken. En dan zegt hij wel van... Oh, het maakt me niet uit, dag en nacht. Maar dat, dat, ja, hij, is ook tegen de, hij was tegen de zeventig, dus ja, dat wil je iemand ook niet aandoen. En hij had een vlucht en, uh, naar, vanuit Amerika. Dus dat is vermoeiend allemaal, dus... We dachten, nou, het moet een beetje scherp werken. Maar ja, als dan het eerste nummertje vier uur duurt... en dan is er nog niks gebeurd, eigenlijk, of niet goed... dan denk je, oeh, dit wordt moeilijk, dit wordt moeilijk. En toen gingen we dit nummer uh, maar proberen. Een beetje ten einde, ten, ten einde raad. Want we dachten, nou, dit is een nummer... een beetje zo in het soul-idioom... Uh, dat zal hij beter kennen dan dat vorige, uh, Rose, safe from the street. Mijn van straat geredde Rose. Laten we dat maar proberen. Golden on tight. En nou, toen voltrok zich echt een wonder, want uh, hij, hij hoorde het. Hij wilde het horen. Van, uh, en dan zong ik het mee in het Engels. Oké. Okay. En hij zei, oké, okay, let's record. Dus toen dacht ik, hallo. Ja, als, ja maar ik bedoel, als ik een nieuw nummer hoor. Want hij had nooit, hij had, helemaal niks, hij had helemaal geen huiswerk gedaan. Hij had niks, het kende niet. Dus als ik een, een, een, een nieuw nummer hoor, nou, dan moet ik het horen. En nog eens horen, nog eens horen. dan ga ik wat proberen. En oh, nou, ik me vergissen en noem maar op. Hij zei, let's record. En hij zong het. Hij zong het in ene. En ja. En waarmee hij eigenlijk ook meteen het hele project redde. Want als dat weer vuur had gedoet... dan hadden we net, net goed kunnen zeggen van... ja, jongens, we stoppen ermee. Het was mooi, het was leuk bedacht. Het was een beetje hoofdvaardig. Maar wat maakt hem dan zo goed? Nou ja, dat hij dat dus kan. Hij, maar, en maar ja, ik denk dat dat ervaring is... Dat hij, dat hij dat als een. Hij was. Op zijn zevende was hij al voorzanger in, in, in een kerk in Philadelphia. En uh, kwamen de mensen al naar die kerk toe. Want de Wonderboy-preacher. Want dan ging hij zingen en ook nog prediken. Het was een jongetje van acht, weet je, wat hij hield de hele preken. Nou, maar zoals jij opkijkt naar hem, kijken natuurlijk heel veel mensen ook naar jou op. Jij bent ook de, de, de prediker voor velen. Er zitten in die zaal waar ik geweest ben vanavond, in, in Beverwijk... er zitten honderden mannen die willen jou zijn... die willen ook kunnen preken en praten en kunnen dichten en schrijven en zingen. Zoals Huub van der Lubbe. Ja. Jij bent voor velen de Solomonburg van Nederland. Ja, nou, ik denk dat het... Uh... Nou ja, dat Solomon op zijn beurt ook weer zijn mensen heeft waar hij tegenop ziet. En waar hij, uh, waarvan hij denkt van, ja, dat zijn echt de goede... Ja. Ik, uh, ja, ik weet net zo goed wat ik hierop moet zeggen. Ik. Uh... Nee, uh, uh, nou ja, ik, ik... als je met zo iemand als Solomon gewerkt hebt. dan weet je echt het verschil wel tussen uh, echt goed en prutsers, uh, zoals ik. Nee, maar nee ja, dat, ik, snap het. ik snap het. Ik snap de techniek en ik snap ook de solstem... en ik snap ook de, uh, vanaf acht jaar Burg dat soort dingen. Maar ik vind ook niet... Uh, onderschat jij jezelf soms niet veel? Nee, en, en, en je zegt wel, ach. ik kan hier niks over zeggen... maar jij bent toch de, de, de chroniqueur van het Nederlandse emotie. Wat jij schrijft in je liederen, dat is allemaal zo raak. En waarom kan je dit niet beschrijven? Nou ja, ik, ik, weet je, ik denk wel dat ik... Uh, ik, ik kan uh, ook wel... Uh, aangeven waarom uh, waarom uh, mensen ons goed vinden... en mij dan uh, graag als zanger zien. Wat ik denk... Kijk, dat is een verschil, denk ik. Solomon is een... een exceptionele figuur. In alle opzichten. En, uh, en ik ben... een... Bijna, ja, ik ben een ongelooflijk gewone figuur. Wat zwaar ook in mijn voordeel pleit. Want met mij kan je je identificeren. Ik heb, het is wel eens een regisseur geweest, een toneelregisseur, een toneelschrijver, Karst Woudstra. Die mooie regies maakte en mooie stukken schreef. Maar die, die, die zei toen, ik, omdat mijn vrouw uh, assistente bij hem was in een regie, die zei van, ja, die Huub, ja, dat is een ideaal... Hij had ons ook met de band gezien. Die Huub, dat is een ideaal projectiefat. I iedereen, ah, die kan... Ja, zie je wel. Je hoeft niet geweldig goed te zijn om, om, om te zingen uh, uh, bij de dijk. Uh, uh, maar kijk eens hoe het werkt. Ieder, kijk, als je het vergelijkt met voetballen... Ik wilde, ik, ik zal het uit mijn eigen geschiedenis putten... van, uh, ik wou me nooit, uh, als je ging uh, een ploegje maken, weet je... en dan voetbal, ik ben die en die, ik ben die en die, ik ben die en die, weet je wel. Ik, ik, ik wou nooit een Johan Cruijff zijn. Dat, dat, dat het was niet haalbaar, weet je, want die afstand is te groot. Jij wilde Louis vergaal zijn. <laughs> nou, dat had die, die, die, die, die ook op dat heeft maar ja, veel minder. Ja, ja nee, ik was Willem van Hadegem en dat vond ja. ik al heel wat. Maar weet je, weet je, met Willem van Hadegem kun je je identificeren. Met Johan Kruijf kun je je niet identificeren. Ja, daar ben ik het mee eens. En dat dat, dat geldt, snap dan, ik ook. Maar... Dat geldt voor mij, denk ik, ook. Weet je. Uh, uh, mensen kunnen zich... <laughs> en kunnen zich goed met mij identificeren. Ik denk dat dat wel een soort sleutel is, een soort oplossing. Want ik heb geen, kijk, laten we wel eens, ik heb geen geweldige stem. Ik kan lekker zingen, en als je het maar vaak genoeg doet. Maar het is, als je mij hoort, denk je, oh, zie wel, iedereen kan het. Ik zou het ook moeten doen. Maar de uitstraling die erbij komt. Ja, dat is ook... Ja, ja, je moet het fijn vinden om daar te staan. Dat is... Dat, ja, maar dat Dat, mag dat snap dat ik dat wel. Dat haalt niemand je in. Ik, ik vind het nou eenmaal heerlijk om op toneel te staan. Dat vind ik nou eenmaal geweldig. Kom erop, dan, en, dan voel ik me thuis. En daarbij komen ook nog die teksten die jij schrijft. Ja, nou, daar ben ik wel uh, trots op. Dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik wel... Dat reken ik ook wel echt als iets van... Uh, ja, dat... Uh, Kom maar op, weet je wel. Dat, uh... Maar ja, dat gaat ook niet vanzelf. Dan dus ben je scheren. toch goed. Hu van der Lubbe, dan ben je toch verdomd goed. Nou, dank u wel. Nou, ik, we doen ons best. En, uh... Maar kijk, ook... Uh, als je... Uh, nou, ik, uh, ik heb uh, flink wat teksten gemaakt. Uh, uh, drie bundels. Maar op de ene of andere manier tel je dat niet, weet je wel. Je telt pas de vierde die je moet gaan maken. En als die af is, zeg je, nou, waarom ben je zo streng op jezelf? Nou, dat uh, houd je aan de praat, denk oh. ik. Ja, nee, Dan, uh, anders, anders ga je op je 25e achterover leunen en doe je niks meer. Nee, maar, nee, maar het leuke moet nog komen. Dat... Nou, dat dacht ik altijd bij jou. En ik heb veel over je teruggelezen. En dat, dat zei je ook. Maar nu luister ik deze cd. Uh, Scherp de Zeiss, de nieuwe cd. En ik vind hem gewoon louterend en relativerend. Maar jij zegt nu ook op DCD, in, in vele van de, van de nummers die erop staan... Uh, Scherp de Zijs zelfs, uh, de, de weg, uh, de blues verlaat je nooit. Van, je moet het nu doen. Het is nu. Ja. Ja, is ook zo. Dus je hebt toch wat geleerd. Ja, ja, nee, daar heb ik toch gezegd dat ik niks leer. Nee, nee dat niet, maar. Nee, ja. nee, nee, nee ik dat... kan wel zeggen, het gaat over mijn vierde bundel. Of het leukste moet nog komen. Maar al je teksten gaan over het nu. En pak het nu, doe het nu. Ja, dat, nee, dat klopt wel. Maar dat is een. Dat, kijk, dat is een inzicht waar je ook niet mee begint. Dat heb je niet op je 21ste. Dat, dat, daarom, de, de, de, de, de ene tekst staat weer op de schouders van de vorige. Dat, dat, dat uitbouwt zo langzaam op tot een soort, uh, ja, besef. En uh, het zou fijn zijn dat als ik tachtig ben... dat ik dan het besef, eh, het besef heb. Maar ik vind het niet erg uh, als het tot die tijd allemaal een poging is. Dat vind ik juist goed. Ja, wat... Je zal ze gerust hebben, de, de, de, de, de, de mensen, die, de mannen, vrouwen die op hun 25 ste hun levenswerk scheppen. En, ja, en dan? Dan moet je nog 60 jaar. Wat dat betreft ben ik, heb ik dat talent niet... om op mijn 25 ste dat al te zien, hoe dat zo moet. Ik ben van de lange adem en ik heb het gevoel... dat, dat ik het steeds meer een beetje in de smiezen krijg. Nou, gelukkig.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 Weet Samen hield er even voor een nacht Daarna niet meer losliet uit zijn klem Noem het geen liefde alsjeblieft. Noem het wat je wilt Noem de liefde die van hier De ochtend schiet over het land Stil te wachten. Overal een. Geboren zijn, twee verloren kinderen van een geel. Bang kijken we elkaar aan, lijken vroeg of laat, in elkaar ook dood te moeten gaan. Noem het geen liefde, alsjeblieft, noem het wat je wilt. Lieve, liever niet. De wolken trekken traag voorbij. Kinderen in de wei, staan de paarden dicht op één en wachten stil tot zwakste wind en weer op, voor de heuveljaar.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 alsof het steentje weer kantelt en dat ik weer iets anders hoor. En bijna iedere keer moet ik huilen. Ik weet het niet. Maar ik... En, en nou ja, wat Alex, dat ken ik ook van ander werk, van wat die, hij is op een, op, een, op een waarheid uit. Hij probeert een, iets te benoemen wat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 Ik vind dat mooi als iemand dat zo, zo probeert onder woorden te brengen. Wat, wat eigenlijk. Uh, nou, het is een ontdekking. Ik moet daar bijna. Ik ben, het is ook gehuilen van, van, van, van, van, van, van, van, van blijdschap omdat er iets nieuws verteld wordt. Van, het is, is een inzicht. Waar? Ik, ik, ik vind het heel erg waar, ja. Kijk, dat stond laatst in de krant ook, in de in die, die column van Arno Kruenberg. Uh,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 Dat, dat is maar de dat, is, dat is een romantisch idee. Dat is aangebracht. Seksualiteit, seks en, en geslachtsdrift is er eigenlijk alleen maar voor de maar, voor voor, voor, de, voor, de, voor het bestaan van jij, de soort. en hier ligt je, je, je een een, een ja, ja, En ja. ik ken je liederen. Je, ja. Maar jou gaat het over het gaat de liefde. Gaat alleen maar daarover. Ja. Ja. Nou ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verkondig jij dan de onwaarheid?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 Van de werkelijkheid en de feit. En hoe zit het nou precies? Ik ben van de waan. Laat mij maar in de waan. Zo ben ik veel beter in thuis. Zo begon je ook, hè? Gewoon op dat podium. Ja, in Die waan van die twee uur dat je daar staat. Ja, dat dat precies, het leven moet zijn. Precies. Nou, dan hoop ik dat dit nummer bij jou klopt. Want ik heb voor jou ook een nummer uitgekozen. Okay. Zet de koptelefoon maar op. En misschien komt er nu hopelijk alles samen. Maar daar mag jij zelf ook weer over filosoferen. Oké. Okay. Oh, is... ja. Oh, yeah. De band met stage fright van de drie ja. dubbel LP The Last Wolves. Ja, speciaal ja. van Huub van der Lubbe. En? Ja, nee, nou, dit, nou ja, je draait mijn... Uh, wat mij betreft de beste band ooit. De, toen ik die hoorde... En, de, de, uh, toen ik 14, 15 was... Hoorde ik op het zolderkamertje van een vriend van me... Bij Jan Terra hoorde ik de bruine... Tweede CD van de uh, LP van de band. Met de Night at the Drove Al Dixie Down. En, uh, met de titel De Mama's erin. En En toen wist ik werkelijk niet wat ik hoorde... en wat er vervolgens met me gebeurde. Daar, ik werd in een andere staat van bewustzijn gebracht. En dat bedoel ik net... Dat is denk ik die waan waar het net ook over hadden. Dat is, dat is wat mij betreft ook de ideale wereld. En als de... Als de... Als de seksuele opwinding je daarin brengt... en je, Dan noem je het liefde. En die liefde, die waan van liefde... Genereert vervolgens weer... Mooie liedjes of prachtige toneelstukken of gedichten, dan denk ik: hou so, zo. Know? Alleen, uh, nee, laten we het even daarbij houden. Dan, dat, dat is, dat, dan is de mens op zijn best. De mens is op zijn best als hij dit soort prachtige muziek maakt. En hoe, hoe, hoe, ja, hoe arm maak je de mens dan niet als je zijn cultuur gaat afpakken? Of daarop gaat beknibbelen. of dat afdoet als. nou, niet de zaken doen. Ja, maar dan heb je het over cultuur. Maar even terug naar de liefde. Uh, Alex Roeka probeert ons. De, de liefde niet af te pakken. maar her te beleven, anders te zien, te, te kantelen. Nou, dat is ook weer een. dat is natuurlijk ook een. een kijk, het het, het. het onderkennen of het goed kennen van de dingen. begint. Natuurlijk bij het uh, ontmaskeren, bij het, uh, bij het wegpellen van alle waanideeën eromheen. Dan, dan, dan krijg je er een beter zicht op. Als je. Ik weet zelf wel dat ik. Uh, toen ik verliefd werd voor het eerst. En oh, nou, dan denk je, nou, zegt nu heeft het me te pakken. Oh, heerlijk, heerlijk. En wat voor uh, paniek die bij mij ontstond. Toen ik na twee dagen merkte dat het over was. Want uh, dat was me nooit verteld. Uh, ik bedoel, je zou in een soort roze wolk. Uh, een roze wolk zou er om je heen gaan hangen. En je zou alles zien bloeien en groeien. en uh, vogeltjes. En weet je wel. Nou, het romantische plaatje. En oh, iedereen zou vriendelijk naar je lachen. En. nou ja, dat, dat denk je even zo te zien. En, maar. Dan gebeurt er iets, en dan is dat met het meisje in dat geval. Nou, is dat dan toch weer over? En dan. Dan is dat er allemaal opeens niet meer. En hoe kan dat dan? Het zou toch allemaal voor eeuwig en voor altijd en eeuwigdurend... Maar dat en gebeurt. En blind. Dat gebeurt. En dat komen we allemaal tegen. En dat komen we allemaal heel vaak tegen. Maar dan is er één band. Dan is er uh, één man met zijn teksten. En die stond vanavond op het podium in Beverwijk. En die weet dan in een zaal. Uh, op een, uh, een doordeweekse zaterdagavond. He, volgens mij wel duizend mensen in verroering te brengen. Om uh, uh, um liefde te genereren. Samen broederschap. Ja, ja. En dat doe jij dan. Dan doe je dat toch heel erg goed. Ja, ja maar dat is... Dan uh... breng je toch liefde. Ja, maar dat is een niet-romantisch idee van liefde. Maar dan mag je toch uh, trots zijn op hetgeen wat je doet. En nu beseffen... Trots is een gevaarlijk woord. Nou, in ieder ja. geval beseffen waar, ja, je, waar ja. je nu staat. Ja, ja, en dan ja, gaat het wel. niet over wat je... Als je tacht bent doet... dan gaat het toch over wat je nu doet en wat je vanavond gedaan hebt. Ja. Nee, ja. maar hier zit een gelukkig mens. Echt, heus... Zeker. Ja, je, ja, ja. Nee, ja, je wil nog iets van me horen. Nee, ik weet niet. En, uh, nee, uh, ff, het gaat ons... Het gaat geweldig, fijn met ons. En, en, en, ja, en daar genieten we ontzettend van. Ja, ja, ja, ja, wat moet ik verder nog zeggen? Nou ja. Is, bedoel, nou ja, dan is de vraag... Is alles gezegd, is alles gedicht, is alles gezongen? Nee, dat, dat hoop ik niet. Want dan, uh, dan ben ik, dat zou betekenen dat ik nu klaar was. Nee, daar moet ik niet aan denken. Nee, nee, nee, helemaal niet. Allee, allee, daar, dat is ook niet iets waar je, je, waar je over hoeft in te zitten. Kijk, uh, het, leven, het leven gaat door, weet je wel. En, en, en, en zelf verander je ook, dus... Uh, op dezelfde op de materie waar je al eerder over geschreven hebt en zo... Nou, vijf jaar later, tien jaar later, krijg je dat toch weer anders tegenaan. Ik, bedoel, dan, uh, ik, ik, ik, ik weet, ik merk bijvoorbeeld dat ik... nou, uh, iets wat ik uh, altijd uh, bijna lachend voor me uit heb geduwd... van, haha, daar beginnen we niet aan... De dood, doodgaan. Dat is nu een factor. Dat is in mijn werk nu. Uh, in, in, de, in mijn teksten dan speelt dat beslist een rol. Het staat op de cd's, geen ja. de zeis. Kom maar op. Ja, dat is iets waarop waartoe we ons moeten verhouden. Ik bedoel, zo oud ben ik nog niet, maar ik ben wel 58. En het, ja, ik, meer en meer uh, ga ik naar begrafenissen. Dus het thema gaat van liefde naar dood. Uh, nou, uh, dat, ja, je, je hoeft niet allemaal te haten om eentje. Ik bedoel, het kan, uh, het kan ook allebei. Uh, maar ik merk wel, kijk... Uh, toen we 25 waren, toen ging het natuurlijk alleen maar over naar de café gaan... en een mooie vrouw zien en noem maar op... en lekker spelen met je bandje. Nou, of lekker spelen met een bandje, dat, dat dat doen we nog steeds en dat gaat nog steeds. Maar ja, ik ga het niet hebben over... Ik ga niet vaak meer naar het café, dus dat is als factor ook uh, ja, niet meer van belang. En, ja, en ik kijk, uh, ik heb mijn ogen nog steeds niet in mijn zak, maar ik, ik ga het niet als een, als een vijftiger. Over jonge meiden hebben. Dat vind ik pathetisch. Dat, eh, zo goed als ik ook geen gescheurde spijkerbroeken meer draag, terwijl ik gewone broeken die heel zijn kan betalen, weet je, dan wordt het pathetisch, weet je wel. Dan moeten we voor oppassen. En dan moeten ook andere mensen me eventueel voor in bescherming nemen dat doen ze. Want er, uh, mijn mevrouw is er heel goed in. Nee, maar weet je, dat. Je, je, je moet waardig, uh, je moet waardig uh, uh, meegaan en, en met je leeftijd. En dat is uh, ook helemaal geen punt, want dan dienen zich weer andere thematieken aan. En nou ja, zoals ik al zei, bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, de dood, dat klinkt dan heel zwaar... maar ik bedoel dat ook helemaal niet zwaar. Dat is gewoon een, dat is een, een factor van het leven... Daar moeten we niet van staan te kijken dat wij allemaal op een gegeven moment doodgaan. Alleen, hoe heb je dan geleefd? Kijk, en dan zeg ik, zorg dat je zo geleefd hebt, dat je, dat je kan zeggen... nou, jammer, maar ik heb goed geleefd en uh, laat die dood me komen. Huub van der Lubbe heeft goed geleefd. Huub van der Lubbe heeft onwaarschijnlijk goed opgetreden vanavond en mooi gesproken. Mag ik jou buitengewoon bedanken. Zijn we er al doorheen? We zijn er al doorheen. Ik heb het gevoel dat we het net beginnen. Ja, dat heb ik ook. Maar mag ik jou in ieder geval nog een hele verre dood toewensen... en ga vooral zo door met dat prachtige bandje. We gaan door. Dankjewel, Huub van der Lubbe. Dank je